Die Dio samen met het NOS-journaal. In Utrecht is eens bij een betoging van de anti-islamorganisatie Pegida. Vrijwel direct na het begin braken opstootjes uit... toen tegen demonstranten in de buurt van de bijeenkomst kwamen. Op het Vredeburg werd geduwd en getrokken... en de tegenstanders maakten de Pegida-aanhang uit voor nazi's. Van beide groepen waren zo'n 75 mensen op de been. De politie heeft hen uit elkaar gehaald. Anonieme bronnen binnen de Turkse Veiligheidsdienst zeggen dat de aanslag van gisteren in Ankara het werk is van terreurgroep Islamitische Staat. De aanslag vertoont opvallende overeenkomsten met die in Suruç in juli, die ook aan IS wordt toegeschreven. In Suruç ontplofte een bom tussen overwegend Koordische bezoekers van een conferentie over de wederopbouw van de stad Kobani. Er vielen 32 doden. Bij de aanslag in Ankara kwamen gisteren 95 bezoekers van een pro koerdische vredesdemonstratie om het leven. En het Iraakse leger zegt dat het een konvooi met de hoogste leider van de islamitische staten heeft gebombardeerd. Abu Bakr al-Baghdadi zou op weg zijn geweest naar een bijeenkomst met andere IS-commandanten... toen hij dicht bij de grens met Syrië vanuit de lucht werd aangevallen. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Van Baghdadi werd in april al gezegd dat hij zwaar gewond was geraakt... of mogelijk zelfs was gedood bij een Amerikaans bombardement... Later bracht de terreurorganisatie een geluidsopname van hem naar buiten. En Amerika heeft een hoger prijs op zijn hoofd gezet. Het weer, het is zonnig, maar ook vrij fris. Er staat een stevige oostelijke wind bij maximaal 12 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder en voor het eerst dit najaar kan het gaan vriezen. Morgen periode met zon, maar er zijn ook wolkensluiers en dan wordt het een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort er staat knopen diemen 3 kilometer na een ongeluk. Wel zijn alle rijstroken weer vrij. Op de andere was staat 4 kilometer file door kijkers. Op de A44 Amsterdam in de richting Den Haag. Daar staat tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 3 kilometer. Op de N205 Zwanenburg richting Haarlem. Daar staat voor Haarlem 3 kilometer door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Daar staat 2 kilometer tussen Lisse en Hillegom.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 was de leadzanger van uh, Steely Dan, Donald Fagan, en had uh, begin de jaren 80 een, uh, een klein hitje. want hij ging solo met EGI, oftewel de International Geophysical Year, daar staat het voor, en uh, welkom, uh, Ivo. ik heet je welkom, dat wou ik zeggen, bij deel 2 van uh, het programma Zand voor Zondag, veel sport en uh, lokale en regionale informatie in dit programma. En alles omlijst met plezierige muziek voor de zondagmiddag, deze zonnige, koude zondagmiddag. die eerste echte herderslag, hè? We gaan een aantal jaar terug in de tijd met Rihanna Diamonds is hier. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.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 Dan de hele studio helemaal het overhop aan het halen... ...om te kijken of deze plaat nog in de Europe Breakdown staat of niet. Nergens een extra plaat te vinden. Sam Hunt, take your time. Vast wel in de Euro Breakdown te vinden... ...elke vrijdag tussen 3 en 5 met uh, Maurits Mulder. En daarvoor Rihanna met uh, Diamonds. Zometeen weer wat sportnieuws. Maar eerst duiken we de jaren 80 in... ...met Laura Brenneken met Self Control... Vrijf eind jaren 90 voor Jamiroquai met uh, Kent Heath. En daarvoor Laura Brannigan, self-control. Helaas is Laura niet meer onder ons. Want zij overleed uh, in 2004 op 52-jarige leeftijd aan een uh, herseninfarct. Ja, dat is echt uh, nieuws. Maar uh, Laura is niet meer bij ons. Vijf minuten voor half vier. We gaan even wat sportnieuws uh, met je doornemen. De volleyballers van Lycurgus hebben op overtuigende wijze de Supercup veroverd. In Doetinchem werd landskampioen en bekerwinnaar Landstede... met duidelijke cijfers geklopt. 25-16, 25-17 en 25-19. In Nederland en bij Ligurgus teruggekeerde Wietse Koistra... ziet dat zijn ploeg goed aan het seizoen is begonnen... met het veroveren van de Supercup. Een Landstede, dat de laatste drie Supercups had weten te veroveren... was vorig seizoen... Zowel in de finale van de play-offs als in de bekenfinale te sterk voor Likurgus. Maar dit keer had de Zwolse ploeg, die nogal wat geblesseerde spelers miste... vooral in de eerste twee sets, niets in te brengen tegen de Groningers. In de derde set nam Landstede nog wel een 10-7 voorsprong... maar het uitstekende, blokkende Likurgus kwam er snel weer langzij en sloeg toen zelfs een gaatje van drie punten. De kwam daarna niet meer in gevaar. We gaan even kijken naar... Um Badminton, Eefje Muskens en Selena Piek zijn er namelijk niet in geslaagd hun titel in de vrouwendubbel op de Dutch Open te prolongeren. De Bulgaarse Gabrielle en Stefanie uh, Stufa waren te sterk voor het als eerste geplaatste Nederlands koppel. 24-22 en 21-15. De zusjes Stufa bezetten de 17e plaats op de wereldranglijst. Ze waren als tweede geplaatst. Het koppel, koppel. Muskens-Piek is de nummer 9 van de wereld. In de eerste game ging het lang gelijk op. Muskens en Peak hadden tot twee keer toe de kans om de game binnen te halen. Bij 21-20 en 22-21. In de tweede game liepen de Stoefas na 7-7 weg bij hun Nederlandse opponenten. Muskens en Peak verliezen door de nederlaag punten voor de wereldranglijst. Die op 1 mei bepalend is voor de deelname aan de Spelen Rio de stonden voorafgaand aan de Dutch Open op de negende plek... geschoond met maximaal twee koppels per land zevende. Een plaats bij de 13, beste dertien koppels... maakt Olympische deelname definitief de status nog spannend. Dan gaan we naar darten, want Michael van Gerwen is er gisteren niet in geslaagd... zijn titel bij de World Grand Prix in Dublin te prologeren. De 26-jarige Brabander verloor in de finale van Robert Thornton... De Schot was met 5-4 in sets te sterk en verdiende daarmee 135.000 euro. De Nederlander krijgt een bedrag van 60.000 euro voor zijn finale plaats. Van Gerwen, de nummer 1 van de wereldranglijst... begon met een vlotte winst van de eerste set. Hij werd daarna echter minder dominant... ondanks 18 keer 180 en een aantal hoge finishes. De Thorn steeg boven zichzelf uit en stond in de verdere verloop steeds voor... Dat Van Gerwen telkens terugkwam en een negende set noodzakelijk maakte... bracht hem ook niet uit balans. Dan nog even een berichtje. Stefan Tjebokuut heeft de marathon van Eindhoven... net niet aan een parcoursrecord kunnen helpen. De 30-jarige Keniaan zegevierde in 2 5, Het parcoursrecord in Eindhoven staat sinds 2012... op naam van Dixon Chumba met 2 05, Chebakut liep in de slotfase weg bij twee concurrenten. Hij ging met een kleine voorsprong op de Ethiopische favoriet Deriba Robi en de Keniaan Mark Hipto over de streep. Chebakut dook met zijn winnende tijd ruim onder zijn persoonlijke toptrijd van 2 8 Die tijd liep hij dit jaar in de marathon van Hamburg, waar hij als derde finishte. Goed, tot zover het sportnieuws bij Zandvoort op zondag. En we gaan weer wat Belgisch draaien. Want deze, dames en heren, komen uit België. Swing out sister. You on my minds. 25 jaar. Zie in Zandvoort en jij bent erbij. I'm not sure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 Flown on G5 from London to a beat tie. You gotta have K2. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I think Uncle Charlie free dog style Justin Timberlake, Science, swing out sister daarvoor. You on my mind vijf over half vier bij zondag op Zondag. Weet je wat, we gaan wat nieuws doen. We gaan even terug in de tijd. In de, de enige echte. Top 40. We gaan even een uh, top 40 pakken van uh, precies een aantal jaar terug. Dat doen we nu 30 jaar geleden. De top 40 van week 40 van 1985. Top 10 zat er als volgt uit. Modern Talking, Cherry Cherry Lady. Op nummer 10, 9. Tavares, Heaven Must Be, Missing an Angel. 8, Sting, Love is the Seventh Wave. Rick James met Globe, 7, 6. Kate Bush, Running Up That Hill. En een, um, ja, een super stip op de nummer 5. Gerard Jordan, Ticket to the Tropics. Ja, die gaan we echt niet draaien hoor. Weet je gerucht. And the Gang, Cherish op 4, 3, ik zag het vanaf nummer 1. Madonna, Into The Groove en op 2. David Bowie en Mick Jagger dancing in the street. En er was uh, toen, 30 jaar geleden, een nieuwe nummer 1. UB40 met Chrissy Hind, I Got You Babe. Maar die gaan we allemaal niet draaien, nee, we gaan een plaat draaien die uh, als hoogste plaat binnenkwam uh, in die week, in de top 40. En een paar weken later, top de zij, de nummer 1 voor twee weken lang. Sandra, I'll Never Be Maria Magdalena. andere motto, jatten we wat? Ja, zeker ABC van de Jackson zit erin. Zakela met uh, Easy Lover. En dan voor een, een klassieker uit uh, ja, 85, 30 jaar geleden. Sandra Maria Magdalena. GFM. Voor Zandvoort en de regio. Lokaal en regionaal nieuws. Vrienden van de Garnaal Zandvoort. En de crew van Strandpavioen Talassa... organiseren voor de zesde keer op het rij het uh, Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Er wordt op zaterdag 24 oktober smiddags om 4 uur begonnen tot in de avonduren. Locatie is Café Het Juttertje. Het jaar rond strandpavillon Talassa van de familie Molenaar in Zandvoort. Er is ten opzichte van voorgaande jaren een verandering aangebracht. Er is een categorie voor profpellers en recreatiepellers. Men hoeft zich echter niet in te schrijven als zijnde prof of recreant. De eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld. En aan de hand van die uitslagen worden de profs en recreanten gescheiden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 Daarnaast wordt men verwelkomd met het accordeonduo Hij en Gij. En daar is er de hele middag en avond gezellige muziek. En ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij het pellen redelijk beheerst... kan zich inschrijven. Maar doe het wel snel, want vol is vol. De deelname bedraagt 5 euro per persoon. Kan de geweldige prestatie van vorig jaar van Paul Laarman bij de Pros... en Leida Drommel bij de recreanten geëvenaard of zelfs verbeterd worden... Ga de uitdaging aan en doe mee. Men kan zich inschrijven bij de Dat is Pavillon 18 in Zandvoort. Of per e-mail Garnaal Zandvoort. En Garnaal schrijf je met A-E. Garnaal dus. Zandvoort at gmail.com En vermeld daarbij naam, e-mail en telefoonnummer. En je kan ook uh, uh, op de Facebookpagina van vrienden van de Garnaal Zandvoort. Dat is gewoon de garnaal.zandvoort En Garnaal dus met A-E. Dus g a r a n a e a e wel. Je vindt het wel, hè? dacht ik ook. Visio ondersteunt uh, slechtziende en blinde mensen... bij hun vragen over leven, leren wonen en werken... met een visuele beperking. In september is Visio uh, gestart met uh, maandelijkse gratis inloopspreekuren... in Bibliotheek Zandvoort. En op woensdag 21 oktober van 11 tot 1 is het volgende spreekuur. Er kunnen weer diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en bekeken worden... Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl of op www.visio.org. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, oftewel NSGK, houdt van 16 tot en met 21 november haar landelijke collecten. Hiervoor zoekt de stichting nog helpende handen in Zandvoort. Afgelopen jaar werd er in Zandvoort een bedrag van bijna 2000 euro opgehaald...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 Het kost maar een paar uur van uw tijd. Bel of mail Maries Brago Gardner. Zijn telefoonnummer is 0646601030 of een e-mailtje kan ook naar m.bragogardner@hotmail.com voor aanmelding of informatie. En je kan ook nog even kijken op de internetsite www.nsgk.nl. Nou, dat is over uh, ja, de uh, lokale en de regionale informatie hier bij Zandvoort op zondag. Ja, de zomer is echt voorbij, hè. Gisteren nog 16 graden. Nu nog, maar 10. tijd om de boer Red Redleys te draaien. Wake up, boo. Want wij zeggen het heel juist. de summer is gone, jongens, hè. Ja. Summer. Uh, de enige nummer 1 hit uh, in Engeland voor hun. There must be an angel playing with my heart. En de um, harmonica wordt gedaan door niemand minder dan Stevie Wonder. Yeah. Die doet ook veel mee in de plaat. jongen, jongen. jongen. Jonge. Daarvoor de Bull Radleys met uh, Wake Up Bull. Vier minuten voor vier. Precies. Dat betekent nog geen plaat draaien voor het uh, nieuws en weer van... Uh, Vier uur en dan zijn we weer een uh, vol uur bij je terug. En dat doen we met een nummer uit 2008. Ja, dus het seizoen is echt voorbij. Dus uh, daarom de volgende plaat. van Van Velsen. When Summer Ends. Ever since I met you. I've been waiting for the snow to fall. Waiting for the moon to call. The sun out of my eyes. And I can't help but wonder.